zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Straks in het Radio 1 journaal meer over de overwinning van voorstanders van homorechten in Amerika. Eerst krijgt u het NOS journaal. Jobboot. Het kabinet houdt vast aan het plan voor verlaging van de pensioenopbouw voor werknemers. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Kleinsma.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 Maar die willen zich nergens op vastleggen, zegt verslaggever Wilco Bom. Sociale partners willen niet meewerken, uh, geen centrale afspraken maken... willen het overlaten aan de besturen van de pensioenfondsen. En die denken natuurlijk ook aan andere dingen... zoals het opbouwen van financiële buffers. Want veel pensioenfondsen hebben geld tekort. Dus ja, een flinke tegenvaller voor die uh, staatssecretaris. Het kabinet houdt nu vast aan het pensioenplan... zoals dat in eerste instantie met sociale partners is afgesproken. Homo's stellen in de Verenigde Staten krijgen meer rechten. Het Hoge Rechtshof heeft een federale wet die getrouwde homo's van bepaalde rechten uitsluit, ongrondwettig verklaard. Ze krijgen nu dezelfde federale rechten als hetero-echtparen, zegt correspondent Wessel de Jong. Nou, een van de belangrijkste successierechten, als de partner een homopartner overlijdt, dan moet hij successierechten betalen. Nou, bij stellen hoeft dat niet, homostellen hoeven dat nu dus ook niet meer. Al met al gaat het om zo'n duizend regels waar ze nu voor in aanmerking komen, dus dat is echt een, een heel groot voordeel voor al deze homoparen. Homoseksuele stellen kunnen in Amerika trouwen in twaalf staten en in Washington D.C. Voor homo's in andere staten verandert er niets.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 De rechtbank in Maastricht heeft het koffieshopbeleid van die stad overeind gehouden. De rechter veroordeelde drie koffieshophouders en drie medewerkers... voor de verkoop van softdrugs aan buitenlanders. Ze kregen boetes en voorwaardelijke taakstraffen opgelegd. De uitspraak is een steun in de rug voor burgemeester Hoes van Maastricht... die overlast van drugstoeristen wil tegengaan. Volgens de rechter weegt dat belang zwaarder... dan het maken van onderscheid op basis van nationaliteit.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 De rechtbank heeft gezegd, nou gek genoeg worden die verklaringen ook steeds gedetailleerder en ook steeds belastender voor de vader. En dat maakt dat de rechtbank zijn verklaringen niet erg betrouwbaar vindt. En omdat er weinig ander ondersteunend bewijs is, eh, is de rechtbank tot de conclusie gekomen dat de vader moet worden vrijgesproken. En iets vergelijkbaars geldt ook voor de dochter. Het OM had tegen beide jarenlange zelfstraffen geëist. Het weer nu nog droog op de meeste plaatsen... maar vanavond en vannacht toenemende kans op regen. Het blijft de komende dagen koel en wisselvallig. Temperatuur die loopt er de een van 14 tot 17 graden. Pas vanaf zondag hogere temperaturen en ook meer zon. We gaan naar de verkeersinformatie. Kees Kwaks. Lucilla, 80 kilometer. En het zijn vooral de ongelukken die het hem doen. Naar Maastricht vanuit Luik. Twee kilometer verknopend Europaplein. Rechte rijstrook is dicht. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en knooppunt Baterdorp 6 kilometer. Bij het knooppunt is de linkerrijstrook dicht. Problemen in de regio Rotterdam op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Een ongeluk met een vrachtwagen. 6 kilometer file tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. Bij het knooppunt is de weg afgesloten. Dat levert ook een lange file op op de A16 Breda richting Rotterdam. Vanaf Dordrecht Centrum tot aan knooppunt plein 9 kilometer. Bij het knooppunt Ridderkerk is de verbindingsweg dicht naar de A15. Het verkeer kan daarom beter omrijden naar Rotterdam. Vanaf knooppunt Klaverpolder over de A17, de A59 en de A29. En voor de derde keer vandaag een ongeluk op de A50... Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de afrit Loenen en het knooppunt Waterberg nu 7 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht.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 Radio Journal. Lucella Carrasso. Precies acht minuten over zes. Het Amerikaans hoge rechtshof heeft bepaald dat homos veel meer rechten krijgen dan nu. Dat werd buiten door vele enthousiast ontvangen. It's a wonderful day voor everyone around this country and in California in particular that wants to be able to marry the person that they love. Yeah. Vreugde en applaus. Homostellen in de Verenigde Staten worden niet langer uitgesloten... namelijk van sociale rechten en bepaalde voordelen. Wessel de Jong, onze correspondent, legt uit wat dat inhoudt.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 wel. Al met al gaat het om zo'n duizend regels waar ze nu voor in aanmerking komen. Dus dat is echt een, een heel groot voordeel voor al deze homoparen. En dat geldt ook voor stellen buiten de Verenigde Staten. Het is belangrijk voor homoseksuele Amerikanen die met hun partner uh, elders wonen. Het zijn er tienduizenden. Um, het, het geldt bijvoorbeeld ook voor Martha McDavid Pugh uit Californië. Goedemiddag. Goedemiddag. U woont al dertien uh, jaar in Nederland uh, samen met uh, uw Australische vrouw. W wat betekent deze uitspraak voor u? Nou, deze, het is echt een geweldige dag voor ons. Uh, voor ons betekende dat wij... ...de keuze hebben om in Amerika te wonen. En dat is voor ons heel belangrijk. Want tot nu toe had u zoiets... ...daar wil ik niet wonen zolang wij die rechten niet hebben. Nee, we konden daar niet wonen. We zijn twaalf jaar getrouwd in Nederland. Dat is hier natuurlijk helemaal geldig. Maar dat is niet erkend in de Staten tot vandaag. Dus mijn vrouw komt niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Ze en... kan alleen als toerist daarheen. En, en nu wel? Dat volgt uit al deze duizend regels? Ja, dat is een van die duizend uh, regels, ja. En nu heeft u de keus. Nu is natuurlijk de vraag: bent u zo aan Nederland gehecht of gaat u terug naar Amerika? Nou, ik vind het geweldig hier in Nederland. Ik ben zeker gehackt. Maar we hebben al een green card aangevraagd, omdat we graag de keuze willen hebben. En ik heb een bejaarde moeder, dus we willen graag meer tijd met haar doorbrengen. En los van die green card, die natuurlijk belangrijk is dat uw partner mee mag, welke rechten zijn voor u nog meer belangrijk die u nu krijgt daar? Nou, Social Security is natuurlijk heel belangrijk. Um, ja, Je wil gewoon dezelfde rechten als alle andere gezinnen. Dat, uh, daar, daar gaat het voor mij eigenlijk over. Voor, weet je, voor, voor de kinderen en voor mijn familie, voor ons hele familie is het gewoon belangrijk dat ons familie gerespecteerd wordt, zoals alle andere families. En dat hebben we nu. En, en kent u meerdere stellen die zeggen, nu, nu gaan we terug? Uh, ik ken stellen die zeker uh, al begonnen zijn met het proces. En die uh, ook afwachtend waren, die nu gaan beginnen, die een Green Card gaan aanvragen. En We hoorden ook van, van Wessel de Jong dat de afgelopen jaren... de publieke opinie zo veranderd is uh, in de Verenigde Staten. Dat dat ook mede tot deze uitspraak heeft geleid. Wat, wat heeft u daarvan gemerkt? Weet u ook nog hoe het daarvoor was? Ja, hoe het daarvoor was, mensen waren ervoor. Die zagen wel de mogelijkheid dat het opengesteld kon worden... en dat, ja, dat iedereen hetzelfde rechter kon hebben. Maar ja, wisten niet of dat echt kon in Amerika. En uh, dat is heel hard gegaan. Je ziet dat mensen het nu van, uh, ja, van, uh, als zelfsprekend uh, zien. Dat moet gewoon zo. En het is een uitspraak van het Hoge Rechtshof. De vraag is natuurlijk wel of het in alle staten ook zal en kan worden uitgevoerd. Wat verwacht u daarvan? Ja, nou dat, dat blijft uh, nog labwerk, uh, omdat huwelijk geregeld is in een staat. Het is een lo lokaal uh, iets. Maar federaal, die belangrijkste rechten, die 1100 rechten, dat moet wel uh, toegankelijk zijn voor alle getrouwde stellen die getrouwd zijn in een uh, locatie waar dat uh, rechtsgeldig is. Dus dan, dan kan je de situatie krijgen dat, dat je in een staat woont als getrouwd stel, hè, in Nederland getrouwd maar wat niet erkend wordt in die staat... en dat je toch uh, uh, federale rechten hebt uh, waar je wel mee uit te voeten kan? Ja, dat is de verwachting. Ja. Jemag, ingewikkelde situatie. Ja, dat is ingewikkeld. Uh, en verwacht u dan dat die, die, dat die staten uiteindelijk dan dat homohuwelijk... ook nu snel zullen gaan uh, goedkeuren? Nou, ik denk dat dit wel een enorm set geeft omdat dat uh, wel in meer staten te krijgen. Californië komt er natuurlijk vandaag bij. Dus er waren al 20%, 20 van het land was het al erkend. Californië is natuurlijk uh, ook een grote die erbij komt. Dus het gaat wel de goede kant op. Goed, ik dank u wel voor uw reactie, mevrouw McDevick-Pew. Dank u wel. Bedankt. Goedenavond. Dan uh, Brussel. Als een bank failliet gaat, wie betaalt dan de rekening? U of de bank zelf? De Europese Unie is het er tot nu toe niet over eens geworden. Dat gaat dan over de zogenaamde bankenrichtlijn. Vanavond is er daarom een ingelaste vergadering van de ministers van Financiën. Chris Ossendorf sprak zojuist met minister Dijsselbloem van Financiën... bij zijn aankomst in Brussel. U probeert een regeling te ontwerpen, een richtlijn... voor het helpen van banken of het afwikkelen van banken. Waarom is dat belangrijk? Omdat we daarmee kunnen voorkomen dat in de toekomst als een bank in de problemen komt, de rekening weer, en dat gaat vaak om grote bedragen, naar de belastingbetaler toe gaat. Dus we maken een, een nette manier voor heel Europa om banken bij te springen als er in problemen zijn, waarbij de kosten naar de belegger gaat in eerste instantie. Nu wordt er al maandenlang aan gewerkt. U heeft er ook afgelopen week nog in Luxemburg een hele nacht over vergaderd. Nu moet u weer verder praten. Waarom is het zo moeizaam? Nou, het gaat om grote belangen en er zijn ook grote verschillen tussen banken. Dat maakt het gewoon ingewikkeld. Maar er is op een aantal hele belangrijke punten ook overeenstemming. Er is overeenstemming over de volgorde. Wie betaalt als eerste de rekening? Uh, en nu zijn we echt nog bezig met de details en dat is soms lastig. Wat wordt die volgorde? Wie betaalt uiteindelijk als eerste en als laatste de rekening? Als eerste betalen de aandeelhouders en de, de achtergestelde obligatiehouders in de banken. Dus zeg maar de beleggers. En als allerlaatste uh, moeten de andere banken mee betalen. Dus het stelsel van banken in een land. En wie in ieder geval niet hoeft mee te betalen is de kleine spaarder onder de 100.000. Die wordt hier buiten gehouden. Kunt u als dit allemaal doorgaat uh, garanderen dat als in Nederland opnieuw banken in de problemen komen. Dat dan vervolgens ook weer uh, u, de staatskas en dus de belastingbetaler de rekening betaalt? Nou, deze regeling, deze resolutieregeling, moet ervoor zorgen dat die rekening wordt betaald door de financiële sector zelf. Ze moeten zelf een fonds betalen en als het dan toch fout gaat... en ze moeten zelf de reserves verhogen en als het dan toch fout gaat... dan moeten die beleggers, zeg maar, de, de aandeelhouders, de eigenaren van de bank... die moeten de klap van de rekening gaan betalen. U maakt er wel een regeling voor. Betekent dat u, dat u ook de bevoegdheid uit handen gaat geven... deels om daarover te kunnen beslissen, om zelf je eigen prioriteiten als land te kunnen stellen? Nou, het blijft op zichzelf de eerste jaren nog nationaal, alleen wel aan de hand van gezamenlijke spelregels. Om te voorkomen dat er allerlei concurrentie ontstaat tussen landen en tussen banken. Dus als wij onze banken eh, strenger gaan aanpakken in Nederland, dan moeten anderen dat ook doen. Dat is eigenlijk de kern van wat we hier proberen af te spreken. Gaat u eruit komen vandaag? Dat hoop ik wel. Het zal nog ingewikkeld worden. Dat zei minister Dijsselbloem in Brussel en hij spoedde zich naar zijn collega's. Over een kleine drie uur dan speelt Brazilië in de halve finale van de Confederations Cup tegen Uruguay. Rond de wedstrijd in Belo Horizonte worden ook protesten verwacht. We hebben natuurlijk veel protesten gezien in Brazilië de afgelopen tijd. Buitenland redacteur Mark Bieneman is in Brazilië. Mark, is er al iets te merken van die protesten in Belo Horizonte? Nou, er is dus vooral uh, rond Belo Horizonte uh, zijn er al dingen te merken. Uh, er zijn zo'n vijf à zes wegen geblokkeerd, uh, lees ik hier. Uh, in, de, in de stad zelf uh, zijn de winkels in het centrum zijn dicht. Uh, ook bij het stadion zijn de winkels uh, dicht. En de politie houdt er ernstig rekening mee dat het uh, uit de hand kan lopen. En er zijn dan ook zoiets van 6000 agenten opgetrommeld om, uh, om de boel in goede, goede banen te leiden. En dat is dan ondanks het feit dat demonstranten die al, al een tijdje de straat op gaan. een overwinning in het parlement hebben geboekt. Hè? Want wat gebeurde daar vannacht in het parlement? Nou, dat, dat, dat parlement gaat voortvarend te werk. Uh, er is een, een zeer omstreden wet. Die hebben ze naar de, naar de prullenbak verwezen. Dat was een wet die, uh, die het mogelijk moest maken dat uh, of de, de, de bedoeling van die wet was dat, uh, dat, de dat het OM, het Openbaar Ministerie uh, uh, beperking zou opgelegd krijgen. Als het onderzoek zou, wilde, uh, zou willen doen naar, naar misdaden en corruptie. Uh, de politie zou uh, in plaats daarvan zou de politie dan meer uh, een belangrijke rol krijgen. Ja, en veel Brazilianen vrezen dat, dat alleen de corruptie alleen maar verder in de hand zou werken. Want ja, de politie die heeft hier een zeer, zeer slechte naam. Verder heeft uh, het parlement een wet aangenomen... die bepaalt dat, dat van de oliewinsten 75% naar het onderwijs gaat. En zo'n 25% van die, van die winsten moet dan naar de gezondheidszorg uh, gaan vloeien. En corruptie, onderwijs, gezondheidszorg... dat waren nou net de belangrijke punten voor de demonstranten. Dus je zou zeggen, misschien zijn ze wel tevreden... maar kennelijk niet als we vanavond weer de straat op willen. Nee, ze vertrouwden het niet helemaal. En het is ook nog even afwachten wat er concreet van die maatregelen natuurlijk terecht gaat komen. Er is er bijvoorbeeld een grote, maar als het gaat om die wet... die dus bepaalt dat die oliewinsten dus naar het onderwijs en gezondheidszorg gaan. Want ja, het gaat helemaal niet goed met de Braziliaanse olieindustrie. Sterker nog, Petrobras, de nationale oliemaatschappij, die draait zelfs nu verlies. En of dat snel zal gaan veranderen, dat is ook te betwijfelen... Uh, want veel van die Braziliaanse olie ligt namelijk heel, op een hele lastige plek... diep, diep onder de bodem van de, van de oceaan. Dus de, het gaat alleen maar al heel, veel, al heel veel geld kosten om die olie naar boven te pompen. En dan nog even die wedstrijd. Kort, Mark, wie gaat er winnen? <lacht> Onmogelijke ja, vraag. Nou, dat is een moeilijke vraag. Kijk, Uruguay is voor Brazilië is een echt, een, echt een gevreesde tegenstander. En dat heeft alles te maken met het nationale trauma van de Brazilianen. De Brazilianen hebben één keer en eerder een WK georganiseerd. Dat was in 1950. Ze haalden, zoals ze zelf denken, natuurlijk uiteraard de finale. De tegenstander was Uruguay. En ze verloren. Ze verloren met 2-1. En uh, dat zijn ze hier nog niet vergeten. Oké, okay, 63 jaar later. Ik zou zeggen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. We horen het. Mark Biedeman hoort u vanuit uh, Brazilië. Dan nou gaan we horen hoe het met de files is. Kees Kwaks. Er is nog 55 kilometer over van deze avondspits. En ze staan vooral op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Blaterdorp in 6 kilometer. Linkerijstok is dicht aan een ongeluk. A15 gooi ik op Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk 6 kilometer. Daar is de weg nog altijd dicht. op ruim werkzaamheden na een ongeluk met een vrachtauto. Ook het verkeer op de A16 heeft daar nog altijd flink last van. Er staat 9 kilometer richting Rotterdam. Vanaf het Dordrecht Centrum tot knooppunt de plein. En het verkeer kan beter omrijden naar Rotterdam vanaf knooppunt Klaverpolder. Dat moet dan gebeuren via de A17, de A59 en de A29. Ten slotte de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Ook daar een ongeluk. Er is nog 10 kilometer tussen de AFRED Loenen en het knooppunt Waterberg. Het LOS Radio 1 -journaal. We hebben in hele discussie tussen de jonge en de oude garde... is het nou Fisher Z of is het Fisher Z? Ik zeg het gewoon allebei, de worker, lekker laf. Sommige handelaren die tweedehands auto's importeren... die tillen de belastingdienst. Volgens de BOVAG brengen ze de waarde van importauto's kunstmatig omlaag... zodat ze dan minder belasting hoeven te betalen. En daardoor loopt de overheid jaarlijks tientallen miljoenen euro... aan belastinggeld mis, dat zegt de BOVAG. De waarde van die geïmporteerde auto's wordt kunstmatig naar beneden gebracht... zodat je zo min mogelijk uh, aanschafbelasting of BPM moet betalen. En als je een taxatierapport laat opstellen... dan kan je bijvoorbeeld uh, schades uh, faken. Of je kan lichte schades aanbrengen en die als zware schades opvoeren. Je kan tijdelijk een gedeukte deur in een auto zetten. Je kan de stoelzitting nat maken en dan heb je waterschade. Nou, je kan zo gek niet bedenken of het gebeurt allemaal... om de waarde van die auto kunstmatig naar beneden te brengen. Dat zegt Paul de Waal van de BOVAG. Frank Bolsenbroek is automakelaar. Hij heeft een bedrijf dat de belastingaangifte voor importauto's regelt. Wij houden ons bezig met taxaties van importauto's. Als ik een auto wil importeren... Mm -hmm. en ik wil hem zo goedkoop mogelijk in de boeken krijgen... dan komt u in beeld, hè? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Wij streven ernaar om de belastingheffing zo rechtvaardig mogelijk... voor u dan gebaseerd te krijgen. Bent u de grote vis... Nou In het kader van de grote omzetmaker ben ik de grote vis. Maar de grote vis in het kader van de fraude ben ik niet. Fraude, dat woord gebruikt BOVAG niet. Maar manipulatie wel. En het gaat om manipulatie met belasting. Aanschafbelasting, BPM. De indruk ontstaat dat er structureel te laag wordt getaxeerd. Inderdaad, ja. Wat is er aan de hand? Van belazeren is geen sprake. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen gebruikssporen en gebruiksschade. Gebruiksschade kan steenslag zijn. Gebruiksschade kan een forse kras zijn. Gebruiksschade kan ook een lichte kras zijn. Wat jij ernstig vindt, hoef ik het niet te vinden. En in het kader van recht is recht en krom is krom... is gebruiksschade gewoon in mindering te brengen op de waarde. En is de afschrijving daarmee... Te bepalen. Dat beeld hè, van auto's die vanuit bijvoorbeeld Duitsland naar Nederland komen, die zo laag mogelijk worden getaxeerd door allerlei creatieve zaken. Deukje hier, beetje waterschade daar. Dat is wel een heel schadelijk beeld. Hè? Ja, maar waar het feitelijk zo is, hè, waar er wat, feitelijk sprake is van waterschade, waar er feitelijk sprake is van een deuk, past het in het geheel. En is daar ook helemaal niets mis mee. Maar u wordt toch een beetje met z'n allen in een kwaad daglicht gesteld. Zo van, die taxeren veel te laag, die belazeren de kluiten. Nou, ik heb geen enkele reden om me daartoe aangesproken te voelen. En uh, er zijn een aantal lieden die uh, kwaadwillend zijn en die dat op die manier doen. Maar heel nadrukkelijk, die zitten ook binnen de gelederen van de Belastingdienst. De BOVAG zegt, de overheid loopt op jaarbasis tientallen miljoenen euro's mis. Herkent u dat beeld? Nee, zeker niet. De overheid eh, int tientallen miljoenen euro's. Gewoon op rechtschapen gronden. Eh, als iedereen gewoon zijn werk doet op de manier zoals het hoort. Een enkeling doet dat niet. Maar eh, als de overheid het toezicht gewoon uh, goed handhaaft... dan uh, uh, kan de overheid hier gewoon de zaken mee vullen. Maar het is toch juist uw taak, uw bedrijf, drijft daar eigenlijk op om zo weinig mogelijk belasting te betalen? Ja, maar het is niet zo dat wij meer of minder uh, centjes op de rekening kunnen schrijven... als wij meer of minder BPM uh, in rekening brengen. Hè. Daar is dat niet aan gerelateerd. Dus... dus u zegt, daar heb ik geen belang bij? Daar heb ik geen belang bij, nee. Het gaat bij ons om de hoeveelheid taxaties. En als wij op een juiste manier de belasting... Uh, kunnen ontwijken voor de klanten. In plaats van ontduiken? In plaats van ontduiken, dan gaan wij meer taxaties doen. En dan maakt de massa de kassa. Is dat de crux? Het is ontwijken en geen ontduiken? Dat is helemaal de crux. Je zoekt ja. de grenzen op en gaat er net niet overheen? Correct. Frank Bolzenbroek zei dat, automakelaar, importautotaxateur. Hij zei dat tegen Louis Dekker. Ja, de boeg op Wim, een pelt uit op het moment. Niet één, niet twee, niet drie. Ik ben de tel kwijt, Mark Brasser. Hoeveel spelers er vandaag zijn uitgevallen? Nou, zeven hebben er inderdaad opgegeven. En uh, ja, nummer acht. Nou ja, had er zomaar bij kunnen komen. Maria Sharapova speelt op dezelfde baan... waar eerder vandaag Caroline Wozniacki door haar enkel ging. Sharapova al drie keer op de grond gelegen. Verhitte discussies met de umpire. De, de baan is te glad, zegt ze. De umpire wil vooralsnog nergens van weten. Sharapova blessurebehandeling inmiddels gehad. Staat achter tegen Larger de Brito uit Portugal. De eerste set verloren, vijf-vier achter. En die Larger de Brito die serveert nu voor de wedstrijd. Dus het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat we Maria Sharapova gaan, uh, gaan verliezen vandaag. Ook nog eens gaan verliezen. We hebben Azarenka eruit zien gaan uh, uh, met een walk-over. Wozniacki met een enkel blessure. Ja, en dit zou dan de derde speelster uh, van naam zijn uit de top 10 zijn die er dan uitgaat. En ja, ik kan me toch ook niet aan de indruk onttrekken dat de baan wel degelijk van invloed is. Alhoewel die Larger de Brito daar weinig problemen mee heeft. Maar goed, die is een stuk kleiner, beweert, be beweegt wat beter. Maar wat dus, is ja, het probleem dan er, met die ja, de banen zijn glad. En Wozniacki heeft op, op, het, op de persconferentie gezegd... De, de banen zijn niet zoals altijd op Wimbledon. Ze zijn meer zoals uh, tijdens uh, de Olympische Spelen vorig jaar. Die zijn natuurlijk ook hier op Wimbledon gespeeld. Uh, toen is er heel snel nieuw gras ingelegd. En ze zegt, ja, de banen zijn trager uh, dan normaal op Wimbledon. De banen lijken heel erg op de banen die er waren met de Olympische Spelen. En toen waren ze inderdaad ook glad. En dat schijnt nu opnieuw het probleem te zijn. Het, het, ja, kijk, het is natuurlijk gras. Dat is moeilijk bewegen. De ene kan er beter op uit de voeten dan de ander. En uh, ja, als je een uh, uitglijdt, dan, ja, dan kan je een uh, blessure oplopen. Het, het is nu alleen dat het allemaal op één dag gebeurt. En, en daardoor uh, springt het heel erg uh, in het, uh, in het, het oog. oog. Goed. Goed. Ja, inderdaad. Mark, dankjewel. Mark Brasser was dat. Wij gaan uh, afscheid nemen met Radio 1 Journaal, in ieder geval voor nu. En we gaan naar Joost Eerdmans. Joost, goedenavond. Luzella, goedenavond. Uh, hij wil asiel in Ecuador of IJsland... maar voorlopig zit hij net als Tom Hanks vast... in een terminal op de luchthaven van Moskou. Ik heb het over Edward Snowden. President Poetin weigert hem uit te leveren aan Amerika... want volgens Poetin heeft hij helemaal niks misdaan. En dan zeg ik niets misdaan. De man lekte duizenden staatsgeheimen documenten aan journalisten... en heeft daarmee ook honderdduizenden mensenlevens in gevaar gebracht. Snowden is dus geen held. Hij moet veroordeeld worden in plaats van vereerd. Snowden is een boef. Bel naar dit programma met uw reactie. Op deze mening... 0800-1121. Een hekje eens, een hekje oneens kan op Twitter. In de show heb ik zometeen onder andere Willem Post te gast. Mijn stelling is, Snowden is een boef. Ik hoop dat u erbij bent in avondspits. Tot zometeen naar weerverkeer en het NOS Nieuws. Tot zo.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 Voor Nederlandse boeren is jaarlijks bijna 100 miljoen euro minder beschikbaar. Op dit moment mogen ze ieder jaar ongeveer 830 miljoen verdelen. Homo's in de Verenigde Staten krijgen meer rechten. Het Hoge Rechtshof heeft een federale wet die homoparen uitsluit van een aantal sociale rechten ongrondwettig verklaard. Daardoor krijgen homo's in 12 staten waar het homohuwelijk is toegestaan dezelfde voordelen op het gebied van belasting, zorg en pensioen als hetero's.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 Vanavond gaat het vanuit het westen hier en daar regenen... en ook komende nacht valt er af en toe een bui... vooral in het noorden en het zuiden van het land. Het is vannacht overwegend bewolkt en het wordt zo'n 9 tot 12 graden. Morgen dan is het bewolkt en koud. De zon is nauwelijks te zien... en in het oosten en midden van het land regent het van tijd tot tijd. De meeste regen valt in het noordoosten. De noordwestenwind die heeft kracht 4 à 5... en samen met een maximumtemperatuur van 12 tot 15 graden... houdt het niet over... Vrijdag en zaterdag dan blijft het nog koel en wisselvallig. Maar vanaf zondag gaat de temperatuur omhoog naar boven de 20 graden. Ah, en nu weet Nog een kleine 30 kilometer file. Ongelukken zorgen nog voor vertraging op de A2 Luik Maastricht bij knooppunt knopend Europaplein 2 kilometer. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven verknopen de hoogte 3 kilometer. We zijn nu bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A15. Goor richting Rotterdam. Vijf kilometer tussen Alblasserdam en knooppunt Ridderkerk. De weg is afgesloten bij het knooppunt Ridderkerk. Het verkeer op de A16 heeft daar nog altijd veel last van. Het is acht kilometer tussen Dordrecht Centrum en Rotterdam-Fijenoord. Want daar is bij knooppunt Ridderkerk de verbindingsweg dicht naar de A15. Het verkeer op de A16 naar Rotterdam kan dan beter de ombreiden... vanaf knooppunt Klaverpolder via A17, A59 en de A29. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Snowden is een boef. Ja, u bent live getuige van Opinie Radio 1. Hier is onder DUIK FM met Avondspits. Wel WNL. 0800 1121 ja, Goedenavond, er lopen vele internationale petities om klokkenluider en volksheld Edward Snowden onmiddellijk te vrijwaren van alle Amerikaanse aanklachten tegen hem. Als een patriot wordt hij in bescherming genomen tegen de valse en vooral duistere krachten van de inlichtingendiensten die hem voorgoed het zwijgen willen opleggen. Hij spioneerde, schond zijn geheimhoudingsplicht en verhoogde eigenstandig de Amerikaanse terreurdreiging. Hoezo, klokkenluider? Het enige wat Snowden aan de kaak stelt. is de belabberde internationale samenwerking. als het om het uitleveren van voortvluchtige criminelen gaat. Snowden is geen volksheld. Snowden is een boef. Bel WNL nou. 0800 1121. Ja, goedenavond. As we speak overleggen de Amerikaanse en de Russische geheime diensten. over het lot van de voortvluchtige Edward Snowden. Hij bevindt zich op een tussengebied op de luchthaven van Moskou. We gaan kijken of er veranderingen komt in het komend half uur. Maar in ieder geval is mijn mening kraakhelder. Snoden is geen volksheld, maar een boef. U mag meedoen met hashtag eens of hashtag oneens op Twitter. Maar dat kan ook via de bel worden, de bel worden geluid. 0800-1121. Kijk, ik vind, je kan erover discussiëren... in hoeverre de overheid alles en alles moet kunnen uh, controleren... Uh, via het verkeer van ons, via de post of telefoon. Maar... Uh, als je, zoals Edward Snowden dat gedaan hebt, heeft, een, een gevaarlijke grens overgaat... ...namelijk burgers in gevaar brengen door, die, uh, door, die lek, door dat lekken... ...dan vind ik echt dat je op het verkeerde pad bent... ...en jezelf geen klokkenluider meer mag noemen. Zometeen Willem Post, Amerika-deskundige. Kijk hoe dat sentiment in Amerika nu uh, aan het bewegen is. En Danny Mekic, onze internet-expert. Hoe zit hij erin? Digi-Clown twittert mij op het tweede scherm, hashtag oneens... NEC is zo lek als een mandje. En Pieter nou Rodebeurs zegt ook oneens. Illegale praktijken van de overheid aan de kaak stellen is een heldendaad. Ik ga naar mijn eerste beller, Jos Kingma uit Assen. Goedenavond, Jos. Goedenavond, meneer Heermans. Welkom. Dank u. Ik ben het zeer oneens met je stelling van vanavond. Kijk. Vertel... Uh, dat heeft ermee te maken dat ik, uh, even afgezien van het feit of uh, meneer Snowden een held is of niet... Uh, er gebeurt om ons heen uh, veel door overheden, en niet alleen de Amerikaanse overheid, maar ook andere overheden... Uh, wat uh, ja, eigenlijk het spioneren op, op de inwoners is, mm -hmm. uh, wat, wat in, in veel gevallen zelfs ge, uh, ja, toch wel een gevaar kan zijn voor de verschillende mensen. Ja, die, kijk, die stelling heb ik eerder gedaan hier, van uh, het is goed dat de veiligheidsdiensten over ons waken, dan zal u het daar ook waarschijnlijk niet geheel mee eens zijn geweest. Maar nu beperk ik mij tot Snowden zelf. Wat vindt u van zijn handelwijze? Uh, ik, ik, ben, ik vind het wel, wel, wel, wel goed dat hij uh, op een gegeven moment voor zichzelf zoiets heeft van... Moreel kan dit gewoon niet. Ja. Uh, dit, dit moeten, uh, de mensen om ons heen moeten dit gewoon weten. Wat er al gebeurt met, met, met informatie die uh, vergaard wordt, ja. zonder dat vanaf weten. Wat vindt u van het feit, er wordt althans gemeld, dat Snowden vanaf begin af aan het doel had... zelfs bij de NSE is gaan werken om... De geheime stukken van NEC openbaar te maken, om die te gaan lekken. Dus een, gewoon een plan met opzet uh, om daarmee dus uh, de gegevens uh, in de openbaarheid te brengen. Wat, wat zegt dat? Ja, dat nou ja, goed, in die zin uh, zegt dat voor mij althans dat, dat hij dus al, al, al bekend was met de, de, de feiten zoals ze er nu liggen. Dat, dat gewoon, de misstanden, ja. ja. Ja, de meestal, ja, alles wat, wat dan uh, bespioneerd wordt of afgeluisterd wordt, mm -hmm. of bekeken wordt, hoe je het ook noemen wil. Mm -hmm. dat, dat, en dat wou hij dus in de openbaarheid brengen. Nee? Want ja. daar heb je harde bewijzen voor nodig en die heeft hij gewoon vergaten. Ja, nou zo ziet u dat. Oké, okay, u, u brak het spits af, zeg ik. Jos Kingma uit Assen, dank u wel. Ik wacht op uw tegenspraak, luisteraars 21 Snowden is geen klokkenluider. Snoden is een boef. Eh, Michiel De Bruin zegt mij gewoon kort en krachtig eens. André is ermee oneens op Twitter, hij maakt alleen openbaar wat al bekend was. En Meisner is het er wel mee eens, maar sommige boeven zijn nuttig en goed voor de maatschappij. Hoe kijkt u aan tegen Edward Snowden? Doe mee in avondspits, Mark Westerdorp uit Heemstede. Goedenavond Mark. Hallo Joost. Hi. Ja, uh, ik ben het niet met je eens. Uh, ja, die Snowden, die, uh, die is helemaal geen boef. Kijk, daar jij uh, zijn standblad kent, maar dat lijkt me niet. Uh, hij is verdacht op dit moment van het overtreden no. van de Amerikaanse wet. Ik wist dat je dat uh, zou gaan zeggen. Natuurlijk, hij is ja, nog niet voordeeld. Kijk, kijk uh, het zou best kunnen dat hij de wet heeft overtreden, hoor. Dat zeg ik niet. Nou, ja. Maar het zou kunnen dat hij, vanwege zijn klokkenluiderschap en vanwege het feit dat hij daarmee wellicht, hè, dat moet ik met enige berichtigheid zeggen, grote misstanden aan de kaak heeft gesteld, omdat de Amerikaanse overheid en of geheime diensten zichzelf niet hebben gehouden aan allerlei en allerlei mensen verdragen in hun eigen grondwet. Ja, dan zou het wel kunnen dat hij helemaal niet schuldig wordt bevonden. Dus, maar goed. is te verbaren. Hij neemt het risico denk ik niet, Mark. Want uh, voorlopig bevindt hij zich in de krochten van het, uh, van het vliegveld ja, van Moskou. Kijk, kijk. Dat is altijd lastig voor klokkenluiders. Vraag maar aan, uh, aan, uh, aan het bos. Ja, ja, wat en, hangt ze boven? Uh, nou, dat vind ik, de, de, ja, vind ik een heel ander hem, verhaal. Uh, ja, maar goed, dat is ook een klokkenluider. Maar dit is geen Die klokkenluider, is uiteindelijk... Mark. Dit is helemaal oh, geen klokkenluider. Wat, wat stelt Duimelijk hij nou aan? Dat is geen klokkenluider, Joost. Waarom? Omdat hij geen misstand aan de orde stelt? Nou, als blijkt dat er allerlei uh, afluister- en opnamesituaties uh, zijn en, en, en inbraken in e-mails zonder dat, dat daar maar enige basis voor is. Want daar wordt natuurlijk altijd wel heel makkelijk over gedaan. Nou, die vragen bar... laten of het zo effectief is, hè? In Nederland wordt echt van alles afgeluisterd om nou is... te zeggen dat het allemaal helpt. Is het, is, het is zeer de vraag of hij daarmee een misstand aan de orde stelt. behalve dat in Amerika zoekt naar contacten en gegevens om terreurdreigingen te voorkomen. Dat lijkt mij een volstrekt logische, logische ja, dat, gang van zaken. Ja, dat mag best. Maar ja, en Amerika is nota bene het land. Van, waar, waar de mensenrechten opnieuw uh, zijn uitgevonden. Nou, als iemand zich aan de mensenrechten zou moeten houden, is Amerika. Het nou. Nou, en dan niet een grote mond hebben over andere landen waar het allemaal geschonden wordt. Ik denk na 9-11 dat ze vooral zorgen dat ze hun burgers goed beschermen, Mark. Ja, dat, dat, dat denk ik ook. Maar okay. de, de, de, de vraag is of dat op deze manier. Uh, mm. Kan en of het altijd maar kan tegen elke prijs. Nou, die vraag als er staat. Als toestemming ja. gebeurt, prima. Mark je dankjewel. Die vraag staat inderdaad centraal. Wat vindt u in Snowden een held of een boef? Ik houd het op het laatste. U kunt mij bereiken 0800-1121. En ik ga naar Willem Post, Amerika-deskundige. Goedenavond, Willem. Ja, goedenavond. Willem, leeft. Die vragen wil ik jou stellen. Leeft nou in de VS dat romantische beeld van de volksheld, de geprezen held of is het de freedom fighter, of zelfs de freedom fighter, of zeg je, is het juist, uh, wat ik beweer, toch meer een boef, en ligt dat genuanceerder in, in Amerika? Ja, het ligt zeker genuanceerder. Het beeld, het beeld kantelt, hè. Uh, kijk, veel Amerikanen, de land of the free, hè, mm -hmm. de toch vaak, hè. Ja. Uh, de vrijheid van het individu. In eerste instantie hadden veel Amerikanen zoiets van, jeetje, dat is toch iemand die dat durft te zeggen, en die, uh, ja, die privacy beschermt. Maar ja, zeker ook als je natuurlijk inlaat met landen als, als China, Rusland, Ecuador, Venezuela, wellicht Cuba nog. Dan kom je ook in een bepaalde hoek terecht. En ja, Amerikanen zijn ook wel, het werd net al gezegd... Ja. heel erg op hun eigen veiligheid uit. Zeker na 9-11. Dus ja, kijk, we willen allemaal graag door een spiegel heen kijken. Hè, dat alles transparant is. Maar uh, ik, ik proef toch ook een beetje de Eftelingen mentaliteit uh, in, in Nederland. Uh, en dat, uh, dus ik moet zeggen, ik vind hem zo langzamerhand... Uh, ja, als ik echt moet kiezen... Op zijn minst vind ik het toch een naïef scheurtje, deze mm. Snowden. Want je draait je eigen land wel een flinke loer, laten we wel nou, zijn. Precies. En, en ik denk dat in in landen als, uh, als bijvoorbeeld China daar toch met buitenland grote tevredenheid naar gekeken wordt. En ik vind vanuit het kleine Nederland ja moeten we daar toch ook wel eventjes naar kijken. Hè? En zeggen van uh, ja, is dat nou wel zo uh, verstandig? Of ja. een beetje niet sowieso de wet en breng je de veiligheid van individuen niet in gevaar. Nou. Want als het klopt. Precies, dus jij dat zegt Obama het hoor, Willem. Maar op mijn scherm komt alleen maar, uh, nou alleen maar, wel veel oneens binnen. Dat had ik ook niet anders verwacht. Bij Nederland heerst ook dat, dat, dat, nou, dat ad-bos-sentiment Ad uh, van in zijn kerven: de man die durft te zeggen wordt, wordt gemangeld. Nou heeft Obama er wel veel last van gekregen, dacht ik, hè, in Amerika. Het sentiment was tegen hem, ook door andere schandalen die hem even achtervolgden. Ja. Uh, gezichtsverlies. Is dat, dat beeld dan ook voor Obama aan het kant kantelen? Ja, nou kijk, natuurlijk hè, worstelt Obama hier ook mee. Tijdens zo'n campagne was hij natuurlijk ook degene hè, in 2008, maar, hè, toen hij helemaal begon zeg maar, met, zijn, met zijn grote politieke carrière nadat hij senator was. Hij was natuurlijk ook degene die zei: ja, de wereld die hè, door veiligheidsdiensten wordt. Uh, beheerst. Mm. Obama is ook wel een pragmaticus trouwens, hè? dus uh, hij moet daar toch echt ook, ook wettelijke grenzen aangesteld moeten worden. Ja. En trouwens, dat vind jij ongetwijfeld ook, dat vinden we allemaal. Het ja. moet een toezicht houden, de nee, organen komen. Maar weet je wat me ook opvalt? Ook als ik met wat jonge mensen erover praat, daar zitten nogal met name jongens hè, van, van die computerfreaks, die s'nachts tot twee, drie uur op een zolderkamertje de wereld een beetje, een beetje beheersen met allerlei spelletjes. En die zijn bereid om geld te storten naar Snowden. Het is dus een held, we moeten aan zijn voeten liggen zijn voeten kussen als het ware. Ja, net als, als maar dat is, Dat ja. zijn wel van die jongens die nooit in de buitenlucht komen. En, en ja, die, uh, die zich weinig rekenschap geven van het feit dat terroristen. Ja. wisten. Ja, jongens, ze bestaan hoor. Ja, ze bestaan wel. Nou, doen. we hebben zo een eigen computerfreak aan de lijn, Danny nou, Mekic. Dus, bedoeld, dus we zullen het graag of hij wel eens buiten komt. Hey, Willem, Willem, tot slot eigenlijk. Amerika eist op dit moment dat Rusland ja. die klokkelaar, die, die, die Edward Snowden onmiddellijk uitwijst. En, en ze willen dat uh, volgens Witte Huis uh, doen ze dat op een basis van, van een echt juridische construct Daar zijn ze van overtuigd. Uh, zonder uitstel willen ze dat Poetin uh, die, die Snowden uitlevert. Uh, gaat ze dat lukken, denk jij? Ja, het is een enorm touwtrek. Ik, ik denk dat de Russen dat uiteindelijk niet uh, zullen doen. Maar ze zitten, de Russen zitten er inmiddels ook heel erg mee in de maag. Want je zet: kijk, als het allemaal waar is dat deze Snowden hè, over zulke bijzondere documenten beschikt en dat openbaar maakt. Ja, kijk, dan is het Amerikanen wel veel waard. En dan zet je die relatie met Rusland wel onder druk. Dit is ja. niet zomaar een niemendalletje wat morgen weer even verdwijnt. Nee. Nee, dit houdt ons wel even bezig. En de Russen dus ook. Dus ja. ja, het wordt wel spannend. Het wordt spannend. Er wordt zelfs gezegd: ze gaan hem ontvoeren. Ja, nou kijk, eh, ik denk dat, dat, dat we dan. <laughs> of een vliegtuig wordt uit de lucht geschoten. Nee, nee. Kijk, Zo'n grens gaan we natuurlijk dan uh, niet uh, voorbij, zeg ik maar even collectief. Mm. Maar ja, het is een politieke kwestie. Kijk, ja. De Russen zeggen hij is helemaal niet in Rusland. Hij heeft niet de douane gepasseerd, dus we kunnen niks. Ja, ja, Het is allemaal politiek. Het is allemaal politiek. Nou, we wachten het af als er in deze show iets verandert mogelijk... dat we nog een beetje gaan schakelen. Willem Post, dank <laughs> je ja. zeer. Amerika-deskundige. Nou, het scherm loopt vol met Twitters. Koen, die twittert oneens ironisch dat iemand met ambitie... om geheime stukken openbaar te maken door de veiligheidscheck... bij zijn sollicitatieprocedure kwam. En Tsundum zegt mij eens, hij is een landverrader. Waarom zijn GroenLinks en D66 zo pro-Snoden? Laat hen Russische, Chinese, Iraanse, et cetera, Snoden gaan zoeken. En Wilfried van Velsen twittert mij op mijn stelling... Snoden is een boef. Oneens, Snoden verdient een medaille. Wat vindt u? Ik denk dat hij burgers in gevaar brengt. En daarom noem ik hem een boef. Kun je meedoen, hoor. 081121. 21 Teun Miedema uit Apeldoorn, reageer. Ja, uh, goedenavond. Goedenavond. Uh... Mijn eerste reactie is, wie denkt u wel dat u bent? Ikzelf? Nou, uh, Joost Eermans. Ja, nee. Ja, ik ken uw naam. Maar, maar hoe, hoe haalt u het in uw hoofd om zo'n stelling te borderen? Deze man heeft niks strafwaars gedaan. Helemaal niks. Nee, dat denkt dan... ja. u niet. En u, u gaat de stelling aan uh, ja. dat het boef is. Ja, daar geef ik op zich, juridisch geef ik u gelijk net als aan, aan onze huisadvocaat nee, zojuist. Hij, nee, hij is nog niet, niet veroordeeld. Maar ik kan, je kan wel zeggen dat hij niet, niet voor, voor zonder reden uh, wordt, wordt, wordt uit, moet worden uitgeleverd aan Amerika, toch? Nee. Nee, kijk, volgens het internationale recht heeft deze man niets gedaan. Hij wordt niet verdacht van waar, een Nederlanders, strafbaar ja. feit internationaal. Waar wordt hij dan? Nee. Waar, waar meldt hij zich dan eigenlijk niet gewoon? Waarom is hij op de vlucht? Omdat, hè, de macht van Amerika zodanig is dat hij zich wel moet verbergen. Anders wordt hij hè, niet, niet eens gekielhaald, maar nog, nog erger. Nou goed, dat, ja, dat moeten we afwachten. Maar goed, termine is het duidelijk niet met me eens. Prima. Ik ga eens naar de lijn 3, Daar bevindt zich een zeldzame medestander van mij. Ralf uit Ettenleur, goedenavond. Ja, goedenavond Joost. Ja, ik weet ook heel, heel goed wie, uh, wie Joost Eertman is hoor. Dus wat dat betreft zijn we graag klaar. Maar okay. ik, vind het, ja, ik vind het een, een, een, een, een lafbek. Ik vind het ook een, een landverrader. Je weet waar je aan begint. En dan moet je niet met smoesjes komen dat je het eentje allemaal onverantwoord vindt. Die man die heeft, die heeft gewoon eerst uh, om de een of andere reden heeft hij frustratie opgelopen en is vervolgens afgehaakt. Dat kan er wat voor in. Maar dan ga je toch niet op deze manier ga je je land verraden. Want dat is gewoon aan het doen. Ja. Kijk, iedereen die nou zo hypocriet bezig is... de hele wereld spioneert. Alle landen die hebben een, een, een veiligheidsdienst... ik geloof dat het, het op misschien het ene oudste... maar zo niet het oudste beroepje is spionage. Zolang de mens bestaat is er spionage. En dan moet je niet zo, zo hypocriet doen. Bovendien, wat zij denken als meneer Poetin zo een van zijn medewerkers, toen hij nog KGB-man was... als hij dit zou gedaan ja, hebben. Dan zouden ja. ze hem toch ook uh, toch maar meer zeep helpen. Dat we uh, nou, nou in godsnieuw zo hypocriet doen. Ik verbaas me elke keer weer over, over al die mensen... die dit als een, als een helderdaad zien. Dat ja. is het totaal niet. Nou. Ik, echt waar, dan, dan denk ik ook... Nederlanders zijn om, maar soms schaam je ervoor... wat je wat, wat, wat hier aan mentaliteit onderhand treft. Dat is werkelijk... Het is, het is, ja, Ralph, je, je verbaast het, je... maar het, het, het ja. loopt vol met die reacties... dus het is goed om jouw ja, geluid erbij ik, ik te zetten. Ik, ik, ik heb ook gemerkt dat... dan want langzamerhand, Israël de boosdoener aan het... Het is allemaal op hetzelfde niveau. We zijn, dus iedereen vergeet ja. vergeten hoe, hoe daar de situatie was. Het valt. is precies. En, en, Men laat zich ja. niet informeren. Dat vind ik ook exact nee, wel het precies. probleem, Ralf. Dank je wel voor je steun uh, bij mij. Uh, bij ja, mijn stelling. Oké, okay, Ralf, dank je wel. Uh, Snoden is een boef. Hij brengt mensen in gevaar. Bert van Duinkerken zegt, eens gewoon een crimineel. En uh, Pita Kluijentenaar zegt, oneens. Vreemd dat naar buiten brengen van over... Treden van wetten door de overheid een misdaad zou zijn. En Johan van der Ham is ermee eens. Snowden is geen held. Geheimhouding schenden is laag, laaghartige loser. Bring him into justice, zegt hij. Ik ga naar Jasper Jacobs uit Amsterdam. Jacob, Jasper, oh, ja. Oh, ja. hallo. Ja, ik um, ja, Jasper Jacobs uit Amsterdam. Yes. Ik ben het oneens met de stemming en ik vraag me af... Wie zijn al die mensen wiens leven snoden in gevaar zou brengen? Nou, ik hoop niet dat van jou en ik. Nee, jou en ik, mij. mijn leven is niet in gevaar, maar wiens leven wel. Want dat zei u in het begin van de uitzending. Hij brengt honderden mensenlevens. in gevaar, maar wie, zeker. Nou, Honderdduizenden, maar wie zijn Nou, dat ervan? lijkt mij de Amerikaanse staatsburgers. Ah, uit angst voor terroristische aanslagen. Dat Want lijkt me wel. ja, die zouden ze verijdelen, toch? Ze zouden een heleboel terroristische aanslagen verijdelen. Nou, daar zou je zomaar nou, gelijk kunnen hebben. Waarom hadden we van die verrijdelde aanslagen dan? Wat zeg je? Want zodra er een aanslag is verijdeld, ik kan me herinneren dat een jongetje van 19 met een nepbom ergens op een plein stond. En die had die bom gekregen van de FBI. Dus die hele aanslag was eigenlijk opgezet door de FBI om hem vervolgens te verijdelen. Ja. Zodat ze konden doen alsof er iets heel ergs voorkomen was. Terwijl Jij gelooft eigenlijk wel in een vreedzame wereld, denk ik, hè? Nee, nee, ik geloof absoluut niet in een vleedzame wereld. Maar ik denk dat de dreiging van, van moslimterroristen. of van terroristen in het algemeen. schromelijk wordt overdreven. Ja. ja. En en dan je ben ik dat... niet goed op de hoogte, want ik werk niet voor de geheime dienst. Maar nee. ik heb, ben er wel van overtuigd dat de dreiging. schromelijk ja, wordt overdreven. Je zou de documenten. De raad... Je zou gewoon eens op Wikileaks moeten kijken. Je zou de documenten van Assange's moeten lezen. Je zou eens moeten kijken wat er gelekt wordt nu. vanuit PRISM, vanuit, vanuit, vanuit de NSA. Dat zijn de staatsgeheime ja. operaties die Amerika uitvoert. En denk ik niet zonder reden waaruit blijkt hoeveel die contacten zij moeten aanwenden... om te kijken naar waar het kwaad zich begeeft. Ze hebben die operaties wel uitgevoerd... maar ze hebben nooit mensen gepakt of uh, aanslagen verrijdeld. nu en dan borrelt er wat op in de media dat er een aanslag is. Ja, blijven, dan zullen Dat kennen we heel weinig. Daar zullen ze ook denk ik niet zo heel veel mee naar buiten komen. Uh, maar je kunt wel zeggen, na 9-11 is het redelijk rustig gebleven in Amerika... Ja, maar goed, of dat, um, of dat dankzij prism is, Ja, dat weet ja, je. niet. Ja, het is moeilijk. Het is geen wetenschappelijk onderzoek wat je, wat, wat nee. losgelaten is. Dat ben ik met je eens, Jasper. Maar ik denk... Ik we denk, er, we en, hebben er ook geen zicht op, inderdaad. Maar okay. ik, ik waag toch te betwijfelen ja. of de aanslag zo er ernstig is. Oké, okay. je mag het zeggen, Jasper. Dankjewel voor jouw belletje ja, naar ja. avondspits. En ik zeg, Hans Mekenkamp, oneens... Dit is toch altijd al bekend geweest, dat Big Brother ons bekijkt... heb ik overigens geen enkel probleem mee. Snowden is een boef... En de spin reageert met oneens. Edward Snowden deed zijn burgerlijke ongehoorzaamheidsplicht... om de totalitaire ambities van de geheime diensten te onthullen. Ik ga naar Danny Mekic, onze computerfreak. Goedenavond, Danny. <laughs> computerfreak, ja. hè? Ja. Goedenavond, juist. Zo weet je door Willem Post. Ja, die wist niet dat het over jou ging. Maar hij had het over computerfreaks die nooit buiten komen. Die maar ik zit zo... in een auto op dit moment. <laughs> dat bedoel ik. Ik ben bang dat het niet uh, voor mij over toepassing is. Maar... Nou, jij bent nou internet-expert, zeg ik het even voor de goede orde. Uh, ja, ik zeg, Snowden is een boef. En wat zeg ja. jij? Nou, dan moet ik vooral ter terugdenken aan mijn juridische kennis van de universiteit. En nou, het is al een paar keer gezegd, hij is geen boef, want hij heeft niet veroordeeld. Hmm. En of hij straks een boef wordt, moeten we volgens mij uh, op twee manieren bekijken. Namelijk, A, is er een wet overtreden? Nou, vast wel. Want er zijn zoveel wetten en regels, vooral in Amerika, die ontstaan zijn na 9-11. Ja. Dat hij vast wel iets gedaan heeft ja. wat er onder valt. Uh, maar waar we ook naar moeten kijken is, wat is er eigenlijk gebeurd? En dan kom ik op het volgende. We leven in een parlementaire democratie. En dat betekent dat er een overheid in het leven geroepen is... door de bevolking om een aantal publieke taken te verrichten. Zeker. Maar we mogen nooit vergeten dat de grenzen die aan die publieke taken uh, verbonden zijn... dat die door ons, door de burgers, worden bepaald. En waar dit dus om gaat, is in hoeverre... A, de Amerikaanse, maar ook een aantal uh, Europese overheden... in hoeverre bieden ze voldoende transparantie over wat ze doen. En dan met name op het punt van nieuwe bevoegdheden die ze stiekem in het leven roepen. Ja, maar, ja. Um, en B, als we dat weten, dan kunnen we met elkaar het debat hebben over in hoeverre het al dan niet uh, ongrondwettelijk is wat er op dit moment in Amerika gaande is. Maar, Mijn maar, gevoel zegt ja. dat wat er gebeurt dat dat niet mag. En als okay. Snowden dat aan het licht heeft gebracht, dan is hij dus geen boef. En dan zal hij dat ook zo moeten blijven. Oké, okay, een mooi pleidooi. Absoluut een goed tegenbetoog te tegenover mij. Ik zeg erbij, een geheime dienst, en dat maakt het ook zo listig natuurlijk, had ik net met Jacobs ook over, het is wel een geheime dienst die in het geheim het uit, moet Jans? opereren. Zeker, maar stel hè, dat er op een dag het idee komt van, goh, we hebben allemaal telefoontaps, laten we ook het een en ander op internet gaan doen. Stel dat dat aan de politiek wordt voorgelegd, hè, aan de volksvertegenwoordigers. Wat is daar het gevaar aan? Nou, hetzelfde. Wat precies? De openbaarheid bedoel je? Ja, stel ze willen, hè, want Prism was er op een gegeven moment niet. Dat is op een dag uh, geïntroduceerd. Stel dat het daarvoor was voorgelegd... gewoon open en transparant aan de Amerikaanse ha, had, bevolking. Had, wat was daar het... het had, probleem had men het tegengehouden bedoel je? Nee, dat weet ik niet. Maar het is niet voorgelegd. En men roept nu achteraf zich op van... ja, maar dat is staatsgevaarlijk als we dat hadden of hebben gedaan. En dan nee, wat maar... er nu gebeurt. Hè, wat Snowden gedaan heeft zou mensen bedreigen of in gevaar brengen. Ik kan dat totaal niet volgen. Dit gaat om door veiligheidsdiensten zelf gecreëerde nieuwe bevoegdheden... en dat recht hebben Nou ze goed, dat, niet. Weet je dat, recht... Net, dat weet je, daar kan je ook niet staan op dit moment, denk ik, Danny. Het gaat erom, hij heeft een geheimhoudingsplicht getekend als, als, als werknemer bij NSE. Dat was een geheime, een geheime functie, met, met geheim... Daar kan je toch al daarom zeggen, het is, een, het is een boef, want hij overtreedt de geheimhoudingsplicht. Nou, um, kijk, het, het interessante is, je hoeft helemaal niet aan afspraken te houden die je maakt... mits je daarbij een zwaarwegender belang hebt. Er is, het is al heel lang geleden besloten, we hebben in Nederland ook het een en ander meegemaakt... waarbij mensen vanuit een overheidstaak dingen moesten doen waar we het helemaal niet mee eens waren. En we hebben achteraf gezegd, je hebt ook zoiets als je burgerlijke plicht. En die kan soms zwaarder Jawel. legen dan een geheimhouding. Maar er die zal een hoge prijs heeft. voor betaald worden. Hij betaalt nu zelf een hoge prijs voor, Snowden. En ik vrees dat er wel meer mensen een hoge prijs voor gaan betalen. Maar goed, dat zal de toekomst moeten uitwijzen, Danny. Ja, kijk, om eerlijk te zijn, ik, ik zie het hele punt niet. Hè. Je zei net van, nou, dat kun je niet staven dat die bevoegdheden uitgebreid zijn. Dat is dus wel zo. Want Hoezo? die documenten die die gelekt heeft, daar heeft de NSE min of meer de, de authentic, uh, authenticiteit van bevestigd. We weten dat Prism bestaat. En dat is wel degelijk een verruiming van de bevoegdheden die onder vaak 12, 13 jaar oude wetten worden gecreëerd. Hè. De Britse uh, veiligheidsdiensten opereren onder een wet die 13 jaar oud is... De Nederlandse wet... Die maar wat wil je daarmee toepassen? zeggen? We, we hebben wetten in Nederland die 100, 110 jaar oud zijn. We, uh, we, ja, en het, zijn het wetten. Mee, daar is een probleem mee op het moment dat je ze ook op internet gaat toepassen. Want dat was nooit de bedoeling geweest van de wetgever ja. die op dat moment... Oké, okay, uh, maar dan ben je bijna een juridische strijd aan het voeren, Danny. En dat kan ertoe leiden dat er inderdaad gaten vallen in de veiligheidsoperaties. En daar wil je de gevolgen niet van weten. Nee, maar dat, dat, maar dat kun je dus niet staven. En dat is niet te staven, ja, omdat, ja, dat, dat, omdat dat ja. ook onder de geheimhouding valt. Maar, en dat is het grote probleem. Ja. Wisten we maar welke, welke aanslagen wanneer precies voorkomen Nee, maar waar, dat had ik het net maken. ook. We, niet. we tollen dan rond in de discussie, daar komen we nu niet uit. Danny Makic, ik laat nog gauw een beller erbij. Dankjewel voor je reactie, Internet Expert. Danny Mekertje, een korte reactie van Roger uit Amsterdam. Goeie, goedenavond. Goedenavond, goedenavond uh, Joost. Uh, ik uh, wil even melden dat ik uh, niet helemaal eens ben met uh, de feiten duur-aandracht. Um, ten eerste zei u dat, hij, uh, dat Snowden uh, informatie openbaar heeft gemaakt. Ik wil toch even nuanceren, hij heeft de informatie aan kranten Correct. doorgegeven. Ja, klopt. Uh, maar dus goed, dat is het schil. Dat is, schil. Open, dat, ja. dat is, dat is uh, wel wat anders dan Wikileaks. Uh, dat, vind nee, ik dat is een belangrijk onderscheid, absoluut. Dat is een heel belangrijk onderscheid en dan moet je wel goed, want ja. uh, het, is al, het is altijd een beetje de telegraafstijl hoe uh, u uh, alles presenteert. Kijk, nou, nou dat de zie ik als een compliment, Roger. Ik, moet, ik ja, moet gaan afronden met je, want de tijd tekt Ik wil nog even zeggen, er Kort. wordt iets heel erg belangrijks geschonden, en dat heet briefgeheim. Dat hebben ongeveer alle geciviliseerde landen hebben dat in een, een grondwet verankerd. En dit wordt op grote schaal door dit soort praktijken geschonden. Oké, okay, ik zet daar een punt, meneer Roger, had meer te vertellen. Zet het op Twitter, zou ik zeggen, want dat kan u allen doen. We zijn bereikbaar op twitter.com, Apenstaatje, avondspits, WNL. Dat was mij genoeg in deze discussie. Waar ik het zwaar had, ik zeg het eerlijk... Uh, met u te voeren, straks gaat Kunststof verder naar zevenen, Met daarin haar gepist Laviniana Meijer te gast. De jonge muzikant geeft op 28 juni haar eerste concert in Carré. Petra Possel vraagt haar daar zo meteen alles over. Morgenavond zijn we weer terug vanaf half zeven hier op Radio 1. Heel fijne avond. Graag tot morgen.